Het was Lion Decker van Battles. Dat Rubens een geniaal schilder was, is algemeen aanvaard. Hoe hij zo goed is geworden en welke invloed hij heeft uitgeoefend zijn we ontdekken op de tentoonstelling Rubens, een genie aan het werk. Onze reporter Evelien ging alvast voor u een kijkje nemen. Welkom in de studio, Evelien. Dag Catharina. <laughs> Toont de tentoonstelling in de Koninklijk Museum van Brussel uh, hoe Rubens zo goed geworden is? Um, ja, eigenlijk wel. Um, dus er, de tentoonstelling bestaat eigenlijk uit zes deeltjes. Uh -huh. um, de tentoonstelling in zijn geheel is het resultaat van vier jaar onderzoek naar voornamelijk kunstwerken uit het Brusselse museum. Um, en dan, er zijn voor de tentoonstelling wel kunstwerken uit andere musea overgebracht ook. Um, dus het eerste deeltje toont... Um Tonen de tentoonstellingsmakers, de bronnen van Rubens Dus um, dat is schilderde naar de natuur, naar de oude kunst. En um, ja, ook de menselijke hartstocht, dus de meer de Italiaanse invloed opatels, hoe hij die heeft leren weergeven eigenlijk. Dus want um, en dat schilderen naar de natuur en naar de oude kunst. Daar staan de principes van um, mimesis, dus imitatio en emulatio centra. Dus eerst moet een kunstenaar eigenlijk iets naschilderen dus naar de natuur of naar oude kunst uh -huh. en dan zo moet hij dat in zich opnemen en zelf zijn eigen stijl ontwikkelen en dus verbeteren, eigenlijk het voorbeeld verbeteren um, in het beste geval natuurlijk um, dus bijvoorbeeld um, de makers hebben dat heel duidelijk gemaakt aan, aan de hand van schilderijen, bijvoorbeeld een portret van uh, Paracelsus Daar zie je heel duidelijk, dus een oudportret En dat van Rubens dan. Um, het landschap is eigenlijk vrij identiek. Hij heeft ook gebruik gemaakt van perspectief met uh, land, uh, kleurenperspectief. Dus bruin, groen, blauw. Mm -hmm. En dan... Um, maar het hoofd is bij Rubens veel levendiger en veel realistischer. Dus allee, denk, als bezoeker is het wel interessant dat je dat zo kan zien. Um, hoe Rubens er inderdaad echt zijn eigen dynamiek aangeeft. Ja. en uh, kan je in de tentoonstelling ook zien hoe dat, hoe dat Rubens zijn artistieke praktijk eruit zag um, ja dus dat is eigenlijk de tentoonstelling focust vooral op ja, hoe dat Rubens te werk ging en het is niet zo'n mooi overzicht ofzo um, dus eerst die bronnen en dan uh, zijn artistieke praktijk enerzijds de horizontale samenwerking, zoals zij dat noemen. Dus Rubens werkte soms aan schilderijen dat hij de figuren schilderde, maar dat bijvoorbeeld Frans Snijders de dieren schilderden, omdat dat echt zijn specialiteit was. En ja. toen in die tijd, um, de opdrachtgevers die hadden dat ook graag, dat er verschillende kunstenaars aan één werk werkten. Ja. Terwijl dat nu absoluut niet meer gedaan wordt eigenlijk. Uh -huh. Um, en anderzijds natuurlijk um, is dat Rubens ook een heel groot atelier en hoe meer opdrachten dat hij kreeg hoe meer dat het atelier ook ging werken voor hem en dat hij op voorhand een klein schetje maakte ofzo en dan dat atelier de uitwerking deed en dat hij dan de laatste toetsen, dus de afwerking nog echt zelf ja, het nog tekende zelf, als maar. het ware ja. en uh, vind je dat hij terecht als een genie wordt beschouwd die Rubens Um, ja, uh, ja. Het is toch wel duidelijk dat hij inderdaad een heel grote productie heeft gehad. Um, en dat hij ook op heel veel terreinen thuis was. En dan ook bijvoorbeeld met dat portret dat hij naschildert... naar die anonieme meester dan. Dan ja, zie je toch wel van dat hij het net iets levendiger kan maken. En, en ja, um, realistischer. Dus... En in, in dat opzicht um, ja, is hij wel geniaal. Mm -hmm. um, ook in zijn tijd werd hij als een ge genie um, beschouwd. En daardoor kreeg hij ook altijd maar meer opdrachten, bijvoorbeeld van religieuze ordes. Um, en daar zijn een heel groot aantal megagrote altaarstukken te zien, die normaal ook al in de musea in Brussel hangen. Um, maar die zijn nu meer uitgewerkt door... Um, ja, door ze te verbinden met schetsen. Zodat je de toeschouwer goed kan zien van... Ah ja, het hoofdje dat hij hier een schets heeft van gemaakt... Die ...heeft hij dan later gebruikt in dat schilderij. En, en dan, je ziet echt de twee samen worden geconfronteerd. Dus dat is wel tof. Ja, ja. Um, ja, de tentoonstelling is eigenlijk ook geniaal opgebouwd. Vind je dat? Um, wel ja, dit, ik vind het wel goed omdat... Um, het is een overzichtelijk geheel. De toonstelling heeft ook een, een duidelijk doel en, en ze weet wat ze wil zeggen en ze zegt dat ook. Um, ik denk ook dat voor um, de toeschouwers die er niet zo heel veel van kennen, wel... Ja, goed te begrijpen is uh, en interessant omdat je zowel de theorie hebt maar ook directe praktijk waardoor het toch makkelijker is om het te begrijpen en zo. Um, het is ook allemaal in kleine themaatjes opgebouwd, ook niet te lang, zo net lang genoeg. Uh, ik krijg ook als bezoeker een, een boekje met extra details. En ook op de audioguide vraag je, je altijd van ja, wil je meer weten over druk dan? <laughs> He, dus het is wel interessant van je kunt eigenlijk voor als toeschouwer zelf een beetje bepalen van oké, okay, tot hier ga ik en, en niet verder. Uh, nu voor mij, uh, ik heb natuurlijk al heel veel over drie gehoord tijdens mijn studie. Ja. Um, en het was een, een zeer mooie herhaling, maar ik heb niet zo heel veel nieuw geleerd. Mm -hmm. Maar ja, dat is natuurlijk... Ja, ik heb er al een beetje te veel over gehoord, misschien. Ja. ja. Als je zelf deze geniale schilder ook op een andere manier wilt ontdekken, kan je hem van dinsdag tot zondag tussen 10 en 17 uur terecht in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Zo, apropos zit er weer op voor vandaag. We hebben veel musea.